Heri naar na de romancyclus Het geslacht Jerda van Teun de Vries. Regie Ad Leupel. Het was Tjalling Wierda, die in de meimaand van 1900 de zoon van zijn omgekomen broer als jongste knecht uitbesteedde bij Sibrand Sibranda te harde gerijp, omdat de jongen niet langer bij zijn moeder Regina wilde blijven. Maar ecke Wierda, stug, schonkig, gespierd, een knaap uit de water- en grijthoek, kon in de Friese wouden slecht aarden. Hij was vrij en bijna in het wild opgegroeid gewend aan de grote verlatenheid van het waterland, de ongemeten horizon, de oneindige hemel met zon of storm. In de woudstreek ontmoeten zijn ogen elke morgen weer de beschuttende boomwal, een scherm voor de verte. Hij kroop er over de zacht brokkelige aarde. Hij voelde zich op de omschaduwde boerderij van de Sibranda's, alsof hij gevangen zat in een kooi van groen. Hij zou zich daaraan op de duur ook wel gewend hebben, zo goed als aan het boerenwerk op deze grond. Maar Sibron Sibranda was een plager, en zijn grote knecht en ook de arbeiders plaagden ekken met hem mee. Ze lachten om zijn andersoortig vries, zijn rollende tongval, zijn verlegenheden. Ze lachten het liefst om hem in gezelschap, als hij rood aanliep en begon te stotteren van verdriet en machteloosheid. Alsof hij het kon helpen dat hij in een andere streek was opgegroeid, dat hij zijn vader verloren had en dat hij zijn moeder niet zetten kon, zodat hij een eenzaad was. Alsof hij het helpen kon dat hij een weerda was die men aan alle kanten de wieken beknotte. En alsof hij het slotte helpen kon dat zich in zijn jong weerspannig lichaam de gramschap langzaam en dreigend opzamelde. Het is Ecke. Met een kist op een kruiwagen. Dag, M. Jolling. Mijn nee, jongen. Wat komt dat er dof uit? Wat heb jij daar voor een kist? En die kruiwagen, hoe kom je daaraan? Een kleerkist. Die kruiwagen heb ik in het dorp geleend voor de wagenmaker. Kleerkist. Ecke. Is er iets gebeurd daarbij, Sibranda? Ja. Jij bent toch niet weggelopen? Hm? Ik ben er vandaan. Maar hoe kan dat? Zijn ze niet goed voor je geweest? Ik dacht altijd dat Sibranda en zijn vrouw zo schappelijk van haat waren. Krengen waren het. Dat wil zeggen, zij was niet kwaad, maar hij... Ik sta van te kijken, jongen. Wat heeft hij je dan misdaan? Ik kan het niet zeggen, om Charlie. Maar ekke. Hoe ben jij je zo verzeild? Zomaar midden op de dag, midden in de week? En met je kleerkist? Het is niet goed gegaan tussen hem en Sibranda, zegt hij. Hoe kan dat nou? Ik heb nog nooit een slecht woord over de Sibranda's gehoord. Treiteraars zijn het. Hij en de grote knechten, daar, beiden ze de meiden, iedereen. Ze hebben me zo getreiterd dat ik het niet meer uithield. Zeg ja, maar wat deden ze dan, jongen? Zielde je loon toch niet in? Nee, ik heb alles nog. Maar ging je dan nooit eens naar een feestje? Een kermis en haar draverij? je wou toch sparen voor een fiets ook? Heb je nou een fiets? Nee. Ik, ik weet niet waar ik naartoe moet fietsen. Jij bent toch niet ziek, Ekke? Nee. Ik begrijp het niet. Viel het werkje zwaar? Nee. Maar ik had hem niemand. Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld. Wel verduiveld. Oh, jongen, dat hebben we niet geweten. Ik ga er ook nooit terug ook. Bij Sibranda niet, bij niemand. Wat heb je nou toch uitgehaald, domme jongen? Na het aardappelrooien waren we begonnen met het kappen en snoeien van de boomballen. En toen we gingen schaften en in een kring zaten, begon Sibranda weer. Nou, Hekken, zei hij. Dan heb je met een bijl gewerkt. Bij jouder en meer snoeien ze op de boom met een grashaar is het niet. Dat zei die verrekkeling. Was dat nou zo erg, Hekken? Ja, tante Reinhard. Wel als het elke dag terugkomt, elke dag. En toen heb jij iets onberadends gedaan. Ik had de bijl moeten grijpen en zo'n verdomde schedel moeten inslaan. Maar Ekke, ik meen het. Ik pakte alleen maar een boomstop en ik smeet hem naar zijn kop. Heb je hem geraakt? Jammer genoeg niet. Ekke, ik had hem dood willen zien, ja. Jongen, jongen, jongen, dat is geen christentaal. En toen ben je weggelopen. Ze hebben me weggestuurd. Ik was toch gegaan. Ja. En wat nou, Ekke? Ik. Ik weet het niet om Charlie. Kijk, ik kan ergens naartoe. Rijn right wat zeg jij? Ik zal zeggen wat jij denkt. Je kunt hier voorlopig blijven rekken. uit me dat huilen als het misgaat, zo'n grote kerel. Ja, zet de kleerkist maar binnen. Breng de kruiwagen terug. Ja, Charlie, dat doe ik. Het is krantentijd, zie ik. Je wordt weer ongedurig, Jalling. Hoe ongedurig? <laughs> Al voor Elke brander s'avonds ja. de krant komt brengen, begint dat gefietel. Naar buiten, naar binnen, pijp stoppen, pijp uitkrabben, naar de klok kijken. Gaat er met nieuws zijn? Oh. Het nieuws gaat ons allemaal aan. Ik hou me toch ook in. Ja, jij, jouw aard is zo onbezweken. <laughs> ga liever naar buiten een luchtje scheppen. Dan kun je meteen bij de weg gaan kijken of Elke soms in aandacht. Ja, dat place. ga ik zeker doen. reino, wat heeft hem Tjalling toch? Bij hem draait op dit ogenblik alles om de boeren. Transvalers? Nou wie anders? Lees jij de krant dan niet? Hmm. Mijn hoofd staat niet zo naar lezen. Maar je hebt toch zeker gehoord van de oorlog die de Engelsen daar aan de kaap voeren, tegen de boeren? Ja natuurlijk, daar is het bij Gibrande ook over. De Engelsen die willen het land van de boeren afnemen omdat er, omdat er goud in de grond zit. Die Engelsen jongen, dat is een bezoeking. Die graaien en grijpen maar om zich heen. Het is rijkste volk in de wereld en nooit hebben ze genoeg. Maar de boeren zijn niet bang voor ze. Hm, gelukkig niet. Ik ben in vreedzaamheid en voor vreedzaamheid opgevoed, Ecke. Maar ik was net als alle mensen blij toen de Engelse naginden van de boeren op hun kop kregen. Het zijn scherp, ze ook, hè, zeggen ze. Dat zijn ze. Nou, het gaat de boeren de laatste tijd niet meer voor de wind, jongen. Ze vechten nu al maanden. Maar of dat verder zal gaan? Engeland is een wereldrijk. En ze voeren maar aan. Soldaten, paarden, kanonnen. Dus daarom loopt Omtjalling elke avond zo zenuwachtig naar de weg. Hij wacht tot Elke Brander de krant brengt. En dat duurt nu langer dan doorgaans. Elke wil het nieuws ook tot Schande. in de puntjes eten. Schande! Oh, daar is John. God zal ze straffen. Zo'n woord om zich. Wat is er gebeurd, Challing? Dit is het einde. Gevangenkampen hebben die, die de Britten ingericht. Hier staat het. Vrouwen en kinderen van de boeren worden gevat en in kampen opgesloten. Dat Godverwate Engeland. Ja, Challing, nou mag je vloeken. Als wilde beesten in een kooi. Concentratiekampen noemen ze dat. Elke zegt moordenaarskampen. En ik zeg het met hem. Die vrouwen en kinderen hebben toch niks misdaan? Dat is het nou juist, jongen. Dat is de gruwel van de oorlog. En daarvoor draagt Engeland de schuld. Kom maar van te huilen. Maar wij moeten iets doen. De boeren helpen. Oorlog verklaren aan de Britten. Met de leger naar de kaart om die Engelse gouddieven te helpen wegjagen. Charling, zulke woorden heb je nog nooit in de mond genomen. Maar dit is ook het uiterste uur, Rijnhoog. Is is voor wat er over in de krant staat om, De jongen heeft gelijk, Charling. Lees ons dat stuk nou eens rustig voor, dan weten we meer... ...voor we Godsvraak erbij halen. Ja, vooruit dan. Al beef ik over alle ledenmaten. Waar is mijn bril? Ik kan het me niet voorstellen, Tjalling. Die Abraham Kuiper. Ik had het nooit op Abraham Kuiper begrepen, Elke. Ik had eens toch vertrouwen in die man. Eerst jubelt hij omdat de Engelsen van de boeren op een donder krijgen... en nou het misloopt, raadt hij de boeren aan om de nek te buigen. En die noemen ze nou Abraham de Geweldige. Wil ik je eens wat zeggen, Elke. Mijn zoon Herre was hier toevallig een week geleden. En ik vraag hem, wat vind jij nou van die ellende daar in Transvaal? En hij zei alleen maar, dat is politiek. En politiek, zei hij, is net als zaken doen. Je doet wat het ogenblik gebiedt. Je probeert er voor jezelf het beste uit te slepen... En daar moet je je gevoel bij begraven. Op en top her om zoiets te zeggen. Her is een man van het verstand, Ilke. Dat is hij. En een goed verstand mag daar mooi zijn. Het is even vaak koud en hard. Ik kan met mijn gevoel de nederlaag van die boeren niet verkroppen. Dat kan niemand. Weet je wat her ook gezegd heeft? Hij zei, misschien is het achteraf maar goed dat de Engelsen daar de baas worden aan de Kaap. Dat is een volk met nieuwe, moderne ideeën. Hm. Moderne ideeën. Ja, en dat boerenvolk van Transvaal is achterlijk en ouderwets, beweert Herre. En wat zij met hun nikkers en kaffers hebben uitgehaald en nog uithalen, dat is ook niet christelijk. Zij Herren, dat? Vind je dat onredelijk? Ik zeg, de bruine en zwarte volken zijn aan ons blanken gegeven als onderhorigen en dienstknechten. Ik weet het niet meer. Waarachter ik weet het niet meer. God weet wat goed voor ons is. En voor de boeren. Hoe maakt Herren het anders? Hij zit hoog en breed. Bij Herre hapert er niks. Hij heeft een royaal bestaan daar in Leeuwarden, als baas van die reuzenfabriek. We zien hem zelden meer. Zijn vrouw kan slecht tegen de verhuizing. Ja, maar dat vind ik te mal. Een kwartier in de trein, een half uur in de paardentrem. En ze is bij onze de ouders. Ze doet net of ze aan de Noordpool zit. Nou, gelukkig heeft ze dat dienstpodem meegenomen. Gerbrich. Daar zit tenminste wat gezelschap aan. Oh, er zijn nou één keer mensen die met pijn aan veranderingen wennen. Net als die ekken die jullie in huis genomen hebben. Ach ja, ekken. Ik krijg geen hoogte meer van ekken. Het is een opperbeste jongen, Ilke. Maar vreemd. Ja. We dachten eerst, nou onze zonen uit huis zijn... hebben we tenminste nog een neef onder ons dak. Beetje vertier. Maar hij is net zo stil als hij lang is. Ja, die jongen aard niet hier in de woudstreek. Ik zie hem de laatste tijd nogal eens dwalen. Ja, dat doet hij. Net of hij iets zoekt en niet kan vinden. Soms dan pakt hij zomer zijn fiets, rijdt hij weg hele middagen. En dan weer gaat hij naar de Bergemarkant, naar het Rietland. Misschien leent hij daar een bootje of zo. Hij komt toch uit het water lang? Ja, dat is het. Hij moet ruimte zien, open veld. Altijd boomgroen, is niks voor hem. Nou, alles hebben we geprobeerd. We hebben hem naar de zangvereniging gestuurd. Hij kon niet zingen en hij liet het schieten. Tjalling heeft hem een paar mal meegenomen naar de weekmarkt. Hij had er geen aardigheid in. En op de veemarkt ik liep hij zich te vervelen. Ja, we, we hebben hem toen die fiets gegeven. Ja, ik wel houden van die jongen. Dat doen we. En we hebben nooit een lelijk woord met hem. Maar hij is een eenling. Hij kan het bij de mensen niet vinden. Had hij nood dus uit vrije? Nooit iets van gemerkt. Dat is niet goed, mensen. Zo'n stille ziel en dan nog zo jong. Hij mist zijn vader, geloof ik. En zijn moeder. Wat is dat voor iemand? Had hij daar geen gezelligheid dan? Ja, een vreemde vrouw, een moeilijke vrouw. Grimbeck, zou ik het maar noemen. Hij spreekt nooit over haar. Ja, en toch zie ik het nog eens zover komen dat hij naar die oude huisstee terug gaat. Ja, misschien heeft Jalling wel gelijk. Ik wil wel geloven, Elke, dat ik die jongen ondanks alles zou missen? Hij heeft nog een rondje, vanwege de vriendschap. Ja, staan geboeien Wiggerd. Maar het wordt maar te laat. Ah, je weet het, weer. Morgen weer vroeg onder de koeien. Ja, geluid. Mag jullie eens wat zeggen? Jullie zijn bang voor je vijf. Ja. Rina, ja. hey, schrik de mannen nog eens Ik wil niemand dwingen. Oh, jij dwingt ons niet, Rina, maar het is puur plezier. Nee, nee, Wiggerd, te waarachter niet, hoor. Hé, hey, ik moet gaan. Jij, hey, hey, Lisse? Laat je me nou werkelijk in de steek? Nou, uh, nee. Nee, nee, het is wel een zo, hoor. Uh, hier is de vertering, uh, Regina. Ja, ja, ja. En hier, de buiten. Dank je Als jullie buiten zijn, kijk dan goed uit voor die nieuwe geweldwachter. Hij spookt hier nog wel eens rond. Ja, uh, we kennen dat vleetje. Ja, ja. Dat is de vreemde voor mijn die niet ziet. Ja, we, daar kon je nog eens mee praten. Ja, ja, ja. ja. Oh, die rechneer is. <laughs> zit ons achter de volle van misadigers, hè. ...jagdakte, viszakte, noem maar op. Als een oordentelijke weduwvrouw als Regina... ...als wat bijverdienen verdiende wilde de geborreld is... ...geen kant de komende daar gaande man... ...dan moet ik per se op een vergunning... ...op wat die sprook. Ja, ja, ja, ja. regina is is een echte dienstdoender. Ja, wat Regina betreft. Helemaal van dat café, die zal hem ook wel opstoken. Ah, ja, ja, ja. Nou, dan kom ik ga. Goedenavond, eh. eh. per Goedenavond. Goedenavond, Lutje. Ik knip op de deur, hè? Rietje. Hartje. We zijn die twee te tenminste kwijt. Schenk me nog eens een extra grote bel in, zou ik op. Je neven kan je hebben, Wiggert. Maar niet meteen met zulke mooie woorden beginnen. En ja. laat het je laatste zijn, hè? Ja. Ik ben werkelijk bang voor die regnerers. Bang? Hm. Dat is niet voor jou, Rietje. Kom eens bij me. Ik hoef niet dichterbij je dan zo. En de uh, handen thuis, oh, hè? Regine, waar ben jij toch kille Denk je dan nooit eens aan die, aan die uurtjes in dat oude boot uit? Ik weet niet waar je het over hebt. Blikskat als Ja, ik, we hebben toch met dingen beleefd. Kan ik me niet herinneren. Vanaf het eerste ogenblik dat je je voor me zag, hè? Hoe lang geleden? Lang. Nou, breng die afzakker op, Wiggert, en verdwijnt. Oh, vanaf, vanaf dat eerste ogenbriegerina, zeg ik je. Had ik dat klap te pakken. <laughs> Mannen met drank in het lijf slaan vaker frats uit. Frats? Verdomd of ik al een hand voor ja, je Ja, ah, met... Niet vloeken, Wiggert. Dat verbied je geloof. Uh, Regientje. Uh, niet huilen, balk, alsjeblieft. Oh, je ja, bent een hoe van zijn Mooi? Mooi. Rot, Keihard. Ik luister niet. Ik geloof dat ik er echt niet eens Oh, Ik ben niet bak voor drie keer, dat is het. Al hebben we nog zo'n lange nou, nou, samen. Schiet op, het, schiet op. Ik sluit de winkel. Oh, jij bent al nou slaafverandering, sla Wiggert. Ik weet waarom. Ze is begonnen sinds hier het voorjaar die, die vreemde gasten thuis hebt gehad. Ik weet niet over wie het hebt. Nou, <laughs> geheugen is kort, hè. Hmm. Maar ik zal het opvissen. Zo'n grote kerel met krullen en een zwarte snor. Ja, hij verstopte zich hier, het meest binnen zijn huis. Het voor een koffie. Waar jij die zaken hebt opgepikt? Jij hebt spoken gezien. Een oh, vind van vlees en bloed. Die jou de kop heeft verrijd. We mogen er soms getuigen bij halen? Weet je, haal je vrouw erbij. Misschien kan oh. zij meer vertellen. Ach, jij? Ja, ben onverbetelijk. Ik heb haar versteen. Ah. Jezus, daar heb je het gedonderd. Wie? Huh? Wie daar? Ik ben het. Wie? Het is Ecke. Ekke. Niet zo ver. Dat, dat mageert het er nog wel. aan. Maar, uh, wat ga ik jij doen? Ik ga je de deur open, ik kom thuis. Oh. Nou, dan heb je daar een mooie tijd voor uit. Uh, ik ga er wel door, Regina. Ja. Nacht, precies. Nou, Wigget. Uh, nou, nou, nou, kon je Wigget wijden maar niet behoorlijk goede dag zeggen. Ik heb niks met die kerel te maken. Ja, ik, maar ik. Ik zie het. Ik ruik het. De nevenglaasjes. En was er niet alleen, hè? Ik had avondpraters. Avondpraters. Avondpraters die je laat betalen voor een borrel. Bokker steeds. Ik moet door de tijd. Je had een winkel het beginnen van het geld van oom Ja, Heb ik ook gedaan. liep niet. Nou schenk ik wel eens drank als iemand erom vraagt. Ach, de paks. Gaat dit jou wat dan? Niks. Doe wat je wil. Er is hier een nieuwe veldwachter. Hou Houke hier eens. Een vuile, gladdekker die me probeert te vangen. Ik zal je niet dwars zitten. niet verkletsen. Nou, dat is dan heel wat. Want dit zeg ik je, hè. Je bent terug, maar je valt in de armoe. Het is hier beulen en ploeteren voor de kost. En ik heb te veel fatsoen in mijn lijf om naar de diagonie van een kerk te lopen waar ik niet kom. Al maandenlang vraag ik op het gemeentehuis om een drankvergunning. Maar ze trappen daar liever naar een alleenstaande vrouw. Vat je? Je krijgt die vergunning niet. Maar ik laat me niet in een ogenwen, hè? Ik schijn toch als er een boer of schipper langskomt die zin heeft in een hartversterking. Zullen er nogal wat zijn? Dat hmm. nou, maakt zo normaal niet. Ik ben moe. Waar ik slapen. Er staat nog een bed op de vliering. Waar ga ik? Had je geen uh, kleeklist of koffer? Heb ik een sneek op het station gelaten. De vrachtrijder zal hem wat meebrengen. Waarom ben je eigenlijk teruggekomen, Ekke? Had je het in de wouden niet naar je zin? Ach. Dat wil ik misschien wel later. Als je maar niet denkt dat ik opdraai voor jouw scherf, hè? Al weken woont daar weer thuis bij zijn moeder. Hij wisselt weinig woorden met haar. Hij heeft haar op een keer verteld hoe dat in elkaar zit met die familie in de wouden oom Tjalling en tante Reinau, en dan die twee neven, Herre, de grote fabrieksheer, die nu in de stad woont, en de deftige Rutmer, die voor dominee studeert. Over zichzelf, zijn vernederingen, zijn onwennigheid en eenzaamheid, zwijgt Ecke. In Twellemier wekt zijn terugkeer weinig beroering. Hij houdt zich ook grotendeels afzijdig, net als vroeger. Hij komt niet in de kerk... Bij de bakker en de grutter laat hij zich niet uithoren. En er zijn lange weken waarin hij bij een of andere boer werkt, hooitijd en melkweide. Er is altijd wel een of ander karwei waarvoor men hem roept. Hij draagt Regina het gewonnen loon af en houdt maar een klein deel voor zichzelf. Waarvoor ook, een pijp en tabak bijna niet meer. Hij gaat maar bij uitzondering naar de weekmarkt in Sneek. Hij leeft aan de buitenzijde van het bestaan, niet wetend wat hij met zichzelf beginnen moet. Als iemand die wacht, wat er over hem zal worden beslist. Wat Regina doet, laat hem onverschillig. Als hij niets om handen heeft, ligt hij vaak op de vliering op zijn bed en speelt met jarigs oud-nikkelen horloge. Het tikken van die raap in is het laatste dunne levensteken dat hem met het verleden verbindt. ik binnen. Ach, oei, jezus. Ik schiet gewoon van je, veldwachter. Slecht geweten, Regina. ik? Mijn geweten is zuiver als goud. Je wilt zo een paar douze in mijn huis. Ik kom eigenlijk voor je zoon, deze keer. Voor Ekke? Ikke, ja, Ik geloof dat hij op de vliering is. Ga erbij zitten, Regneres. Ekke Ekke Ziet er je knapjes bij je uit, Regina? Ik versloos de boel niet. En je zoon verdient behoorlijk, hè? Hij is werkzaam en oppassend. Ze hebben hem graag in het werk. Hij spaart twee arbeiders uit, zeg ik altijd. Waar blijft hij? Zonder ze roepen. Ekke. Hm, ben je bang dat hij er niet is? Ik heb een papier voor hem. Van de staat der Nederlanden. De staat? Wat wil de staat van Ecke? Hier heb ik het. Ecke, jarda, Geboren 25 april 1883 in de gemeente Opsterland. 18 jaar oud. Jij wou toch niet zeggen, het. Je vat het al. Je zoon wordt opgeroepen om het vaderland te dienen. Moet die soldaat worden? Dat moeten alle jongelui die gezond van lijven leden zijn. Jezus, maar dat is een klapveldwachtig. Voor wie? Nou, voor mij. Je hebt het zelf gezegd, hij verdient. Als hij er niet was, rolde ik niet door de tijd. Ik hoor wel eens andere gemompel, Regina. Gemompel? Dat jij er ook verdienst op houdt. Als ik bijvoorbeeld eens in je kasten kijken mocht. In mijn kasten? Wat zou daarin moeten zitten, behalve eetwaren en kooppotten? Kruiken je never... Je never. Grote goedheid. Zie je mannetjes in het vuur? Alsof je aan de drank was. Of ekken. Jij niet, Regina. En ik ook niet. Maar ze zeggen dat je schenkt. Als ik ooit geschonken heb, dan vrouwen kennen ze. En dat is bij de wet niet verboden. Schenken niet. Tappen wel. Ik zweer je, Regnerus. Ik zweer me liever niet. Er staat een zware straf op mijn heet... Maar eh, ik kom hier voor ekken. Op dit papier staat dat hij zich in sneek moet melden voor de militaire keuring. Wil ik je wat zeggen, Veldwachter? Gezelligheid heb ik van die jongen niet. Die zijn bok, er komen geen tien woorden op een dag over zijn lippen. Wat mij betreft mogen ze hem keuren en weghalen en er een huzaar van maken. Nou, hij zou er op een paard en in een uniform kraan uitzien. zien. Zo'n grote sterke kerel kunnen ze gebruiken. Dat zeg ik nou net. Maar ik val hier in de armoe, Veldwachter... Zonder zijn inbreng. Je bedoelt dat hij uh, kostwinner is? Dat is hij. Zo lomp en honds als hij tegen me doet, zijn loon houdt ons op de been. Uh -huh. ja, ja. Kan jij er wat aan doen, regnerus? Dat hij hier blijft? Mens, sta maar me niet zo aan met die zwarte kijkers van je. Wat lach je nou? Lach ik? Nou, dan zonder te merken. Ik wil alleen weten of ik er vrij kan komen van dienst. Er bestaat een vrijstelling. Jawel. Lekker kostwinnerschap. Wat moet ik daarvoor doen? Een indienen. Doe het voor me, rechtmeer eens. Ik. Ik ben toch geen familie. Ha. Ik wou bijna dat het waar was. Zo'n keer als jij, kan je tegenaan leunen. Ja, We moeten het wel met overleg aanpakken. Daar acht ik jou bekwaam voor. Weet je, Regina, wat ik doen zal? Hm? Ik zal een stukje voor je opstellen. En jij schrijft het met je eigen hand over. En dat sturen we dan naar Den Haag. En dan hoeft ekken niet te dienen... Dat moeten we hopen. Het zou een pak van maat zijn. Nou, ja. ik zal mijn best voor je doen. De drommel mag weten waarom. Wel, te wachten. Ik ben maar een vrouw alleen. Ja. Dat zal het zijn. Goed, ik kom met de paparazz terug. En, eh, uh, Regina. Het zou verstandig van je zijn als je wat voorzichtig werd... ...met die drankschenkerij. Goedendag. Kom, <lacht> <lacht> oh, Jezus. Dat is de tweede schrik vandaag. Jij was dus toch in huis? Boven. Ik lag bij het zolderluik. Ik heb alles gehoord. Nou, kan je me dankbaar zijn? Je weet de kerels nog altijd te krijgen... ...waar je ze hebben wil, hè? Jij botstuk ongevoeligheid... Besef je wat ik voor je gedaan heb? Had jullie liever in dat apenpakje gelopen? Nee. Nou dan. Eén keer in je leven zou je wel eens dankje tegen me kunnen zeggen. Dankje? Zoals dat eruit komt. Ik wil geen dank hoeven te zeggen tegen wie dan ook. Ja, steek jij je kop maar oog op. Ik heb bijna spijt dat ik die regenerers heb gepraat vanwege dat verzoekschrift. Jij had maar eens onder de soldaten moeten dienen. Ze zouden jou hebben gedrild. Het zou niet slecht voor je geweest zijn, stijlnecht dat je bent. Eh, soldaten? Nooit. Ik zou uitgeknepen zijn. Oh, je zou er wel gelust hebben. Wees blij dat ik me druk maak voor je vrijstelling. Hm. Zeg je weer niks. God, sta maar bij. Met jou is te steken nog te snijden. Wat heb ik voor een zoon op de wereld gebracht? Een kostwinner. ...want je daar de hele dag weer op de vliering uit. Niks. Tjonge, de, de boer hield me zo net in de dunksbuur aan. Ze arbeider is een ziek je wat invallen. Nou meteen? Ja, wat anders. Oh, ik heb verdomd weinig zin. Ach, naar zin wordt ons zo volop niet gevraagd. Nou, komt er nog wat van? Er zit mooi wat rommel opgeborgen onder die hanenbalken boven, hè? Ik hoop niet dat je met de boer daar door elkaar haast Ik laat zitten wat zit. Ik heb er maar één dingetje uitgehaald. veerlicht. Schrik je? Wat er zit is niet voor jou. Nee, misschien niet. Maar die buks die kan ik gebruiken. Ik zeg, ja, als daar een buks bij zit, is je van iemand anders. Ik leen hem. Lenen? Jij legt dat ding terug waar je hem vandaan hebt. Vind je die op. Die buks is net zo meer voor jou. En is er niet vanzelf terecht gekomen. Oh, wat ben je slim. Wie is ATH? ATH? Nooit van gehoord. Vlieg niet. De kool van het geweer is in drie letters uitgesneden. Een A, een T en een H. Zijn naam. De eigenaar. Jij doortrapt haar ganef. Dat geld, dat heb je ook niet van jezelf. Dat geweer, als je het weten wil, heb ik in bewaring. En Daarom wil ik niet dat jij nou nee om donderjaar. Begrijp je dat? Ik doe ermee wat me zint. Dat laat je. Dat geweer, daar mag niemand van weten. Want we in de ellende komen... Vertel me dan eens waarom die A.T.H. die buks zelf niet nodig heeft. Omdat hij uh, op reis is. Huh. Op reis? Ja. Je verzuipt hem met die eigen leugens. Als de baas van die buks weer opduikt, dan, dan kan hij dat ding van me terugkrijgen. En tot zo lang houd ik hem. Denk aan dat veldwachter. Ik ben niet bang voor een boete. Die buks is opgeborgen geweest in jouw huis op jouw verantwoordelijkheid. Verhaai de kort. Goed. Ga naar er recht neer geeft dus geef me aan. En vertel hem dan meteen van je dranktapperij. Alsof hij dat nog niet wist. Als hij mijn aanpakt, dan gaan we samen. Jij hebt vaak genoeg helpen schenken. Bestig. Liever de bak in dat die buks verliezen. Ik, ik, ik, ik haat jou. Dat is geen nieuws. Middag. Kan ik hem dienen? U bent uh, wapenhandelaar? Evert groen wapenhandelaar. Nou, je ziet het maat hier in alle maten en kalibers. Verkoopt u ook geweerkogels? Kogels? Patronen ja. zou je bedoelen? Ja, oh, patr patronen hier wel. Het is voor mijn buurman, die stuurt me. En dus zei als je nou toch in snee komt, dan Maar erin... Wat voor geweer heeft hij? Buks, geloof ik. Buks? Wat voor Buks? Nou, kijk maar eens rond in de winkel, misschien zie je dat model erbij. Eens kijken. Het oh, is een mooi spul, daar kun je wel een hele stap mee uitroeien. Ja, is het model erbij? Deze hier, tenaast er, er, erbij. Ah, en uh, wilpaffen? Of is het voor bunzings? Bunzings? Dat, dat kan. Ja, man, ik moet toch weten waarvoor die buurman van je de patronen hebben moet. Heeft hij er niks gezegd? Moeten zijn het scherpe patronen wezen? Um, scherpe, scherpe, ja, ja, ja, ja. ja, ja die hou ik altijd achter slot in grendel. Mag ik even het certificaat zien? Het wat? Ja, die buurman van je heeft toch zeker het certificaat meegegeven? De wapenvergunning. Oh, nee, daar heeft hij niet over gehad. Hoe kan ik je nou patronen verkopen zonder vergunning? De wapenwet, kerel, de wapenwet. Moet ik hem met de politie in de stok krijgen? Nou, dat natuurlijk niet. Ja, hoe uh, heet die buurman van je eigenlijk? Um... De Douwe, douwe Datema van Zondel. Datema? Mm -hmm. Zondel? Mm -hmm. uh -huh. Gaasterland, hè? Ja, bunzings, dat dacht ik wel. En geen certificaat. Hoeveel uh, patronen had je moeten hebben? Zo'n honderd. Honderd? Kan ik de politie naar Datema vragen? Ik, ik weet van niks. Ik, ik moest alleen maar even langslopen en honderd patronen meenemen. Ja, ik zie het ook. Er zit niet gezond, wat? En ik blijf liever goede maatjes met de overheid. Jawel. Nou, dan... Eh, dan ga ik maar weer. Hé, hey, laat Laat eens even, maat. Het is een slecht seizoen voor de winkelstand. Iedereen wil graag wat verdienen. Ik zal honderd patronen inpakken. En om twaalf uur kun je ze halen... bij de tap van de drie gekroonde baas hier om de hoek. En we staan met al aan te koeken Vat je me niet? Ja, ja, zeker. Mooi. Nou, dat maakt er vijf gulden. Oh, vijf. Alsjeblieft. Goed zo. Twee riksdaalders. En geen gelul tegen derde. Oh, ik, ik kan mijn bek houden. Nou, zo zie je er wel uit, ja. dus de drie gekroonde baarzen. En dan vraag ik in de tap naar de brandewijn van omgerbe De brandewijn van omgerbe Vergeet het niet. nou we nou de deur uit. Ik begreep hoe je zo'n buks moest hanteren, maar... Ik zie mezelf nog knoeien met het magazijn. Ik ben erachter. Ik lach me krom als ik zo doodleuk en ongestoord de opvaart naar buiten roei. Dit is mijn vrijheid. Niemand ziet meer in die wildernis. Niemand vraagt me rekenschap. Hier kan ik schieten dat er stukken eraf vliegen. <lacht> en ik heb het mezelf geleerd om het goed te doen. <lacht> ah, Regina, maar zwart en smerig kijken als ik de buks van ATH... in zeildoek en oude lappen wikkel... ...voor ik smorgens het huis uitstap. stap. En ze kijk zelfs nog vuil toen ik de eerste, eerste guldens in dat tengels duwde... ...die ik met een stroperij verdiend heb. In de stad eten ze graag gebraden taling en haas. Ha, ook buiten het jachtseizoen. Oké, hè? Nou, jongen, dat is nog eens beter dan maaien en mesten. <lacht> A.T.H., Ik weet niet wie je bent. Er zullen wel even die gore troep zijn die Regina altijd nog ze toe weet te lokken. Maar je laat me verder koud. Je buks is goed. Hé, daar! Ekker! Ja, ja, jee! Kom eens naar de vol? Versta je niet, veldwachter? Je hoeft geen komedie te spelen, kraap. Ik sommeer je! Wat zal het zijn? Je hebt het maar druk met je boot, wat? Ik hou van het buitenveld. Ja, lekker onder die dienstplicht uitgekomen. Of niet? Dat is zo. Daar heb je me nooit voor bedankt. Ik moet ik jou daarvoor bedanken? Die vrijstelling, die kwam uit de Haag. Je bent brutaler in je bek dan vroeger, hè? Komt zeker door dat geweer. Wat voor geweer? Belazen me niet. Jij hebt er geweer en je stroopt. Daar achter de brekken. Ik zoek viswater. Vissen met een buks. Waar moet ik die buks aan hebben? Dat wil ik nog juist zo graag weten. Durf je mij in die boot laten voor een inspectie? Als je er zin in hebt... ...voorzichtig met instappen, Regnerus. Er ligt die vast... ...en voor je het weet heb je een natte broek. Nou, een beetje meer fatsoen zou je niet misstaan. staan. tuig ah, duivel wat schommelt dat kring. Ik geloof dat je nog probeert om met de wippen ook. Je ziet toch zelf, Regnerus? Ik zit doodstil... Nou, maar, maar eens kijken. Geen luiken. Geen, geen dubbele bodem. Hier, daar, die die vissenkwassers. Zuildoek, oude vodden. Raakt naar olie. We hebben het uitgekookt, hè? We hebben de kinderen langs de opvaart zien aankomen. Je hebt dat geweer mooi op tijd in de struiken verstopt. Wat mij betreft mag je gaan zoeken. Ja. Nou, roei me naar huis. Ook dat nog. 160 pond extra in de boot. <laughs> Daar mag ik je wel veel geld voor vragen. Dat is mijn vergoeding voor die militaire vrijstelling. Begrepen? Ik heb al lang spijt. Dat ik je niet heb overgelaten om die drill, sergeant. Ja, ja. Maar je had medelijden, is het niet? Met die alleenstaande weduwe. Die zwarte kijkers van mijn moeder, die hebben het je gedaan. je moeder en jij... Een gewetenloos verdorven soort. Als ik jou ooit op stropen betrap, Jarda, berg je dan. Als. Ja. Roei wat bliksem! Goeiedag. Aha. Mijn oude vriend Ekke daar zie ik. Hoe staat het leven? Het loopt. <laughs> niet zo gek. Ja, je komt weer eens en halen voor oom Gerbe. Dat ook. Ik. Uh, ik kom eigenlijk om een geweer te kopen. Voor mezelf. Voor jezelf? Was die buks dan niet van jou? Geleend. Laat ik juist wat zeggen, oude stroper. Een buks lenen, dat is nog tot daar aan toe. En patronen kopen zo onder de toonbank vandaan, dat zit al minder lekker. Maar even het groen niet helemaal gek? Wapens gaan mij de winkel niet uit zonder certificaat. Dat heb ik. Hoe kom je daar dan? Zoals iedereen. Op het gemeentehuis aangevraagd. En gekregen. Zomaar? Als mollenvanger. Die lage hoilanden, die wemelen van de mollen. Mollenvanger. <laughs> <lacht> wat jij allemaal niet verzint je <lacht> nee, het stroop afschaffen nou, Het ligt eraan De vergunning is in ieder geval voor de mollenjacht Nou hier, kijk zo Hier is dat mooie briefje. Doet me wol De gedonder met die veldwachter is nou tenminste achter de rug, wat? Nou, dat is een hele opluchting, dat zeg ik je Ik heb me in duizend bochten moeten wringen om uit die klauwen van eens te blijven dan mag ik je wel geluk wensen. Bedankt. Zo, laat me nou eens wat karabijnen zien. Ja, daar heb jij er vaak geen van in je handen genomen als je hier kwam. Nou, dat is een mooi wapentje, Kijk eens naar dit nieuwe kleine model, hè. Mm -hmm. <laughs> ik zeg altijd, <laughs> dat ligt beter in je handen dan een jonge meid. Wie <laughs> van geloven dat de klant hebt die er de tint van in de vingers krijgen. Nou, ik kan me voorstellen, er gaat niks boven een goed geweer. Hey. Mag ik dat modelletje even vasthouden? Hm? Dat ontbrak me dan nog net. Een onmig. Proefje! Roefje, waar zit je nou? Roefje, kom je jongen. Kom jongen, we gaan het lopen. Die watermolen begint er. Ginder. Anders worden we nat tot op het hemd. Nou, alleen Roefje, kom nou. Laat die dan maar lopen. Die krijgen we straks wel. Wat, Wat een bliksemstal. Dat wordt ernst, Roefje. Goed. Net op tijd dat is te veel gezegd, maar. We hebben het gehaald. Nou, wat zijn nou er te blaffen? Naar binnen. Een koest. Goedemiddag. Die hond van je houdt niet verbranden, mens. mensen. Duivels. Is dat zeker? schrikker? Had je maar, die gezien? Gelukkig maar dat die watermolen hier staat. Je kunt kunnen tenminste schuilen. Ja, roefje. Is nou Uit. Oef, ja. ja. Ja, je bent braaf. Fuil weer, hè? Ja, en zo ineens. Je moest er toch van komen naar die hete broeierige gedaan? Ja, nou dan kan ik je tenminste weer zien. Als je naar buiten komt, dan is het hier rare donker. Nou, dat was goed, geloof ik. Ja. Mooie verrassing, midden in de zomer. Maar goed, dat het hooi overal binnen is. Nou, van ons ligt er nog een paar pondenmaat aan de meerzij. Kennen we elkaar eigenlijk? Ik ken jou. Jij bent de dus zoon van die. Uh, die Regina, hè? Enkele jaren daar, ben je? Dat ben ik. We hebben samen op school gezeten. En dat wil zeggen, jij een paar klassen hoger dan ik. Grote jongens letten niet op kleine meisjes. Nee. Ik heet, uh, Adje Ovinga. Nou, weet je het nog? Offinga? oh dan is jouw vader uh, Rindeld Offinga, die, uh, die wel eens bij jongs bij werkt? Ja, zo is het. We wonen op het Koemelken in het wasvaart, Ver buiten het dorp. Huh? En hoe ben je hier verzeld? Oh, we hebben hier sinds een paar dagen een koppel schapen lopen. Hebben ze niet gezien? Nou, het zegt... Kom hier schaap melken. Het vliegt over, geloof ik. mee naar buiten. ja. Het Veel geweld en weg is het. Er komt de zon. Oh, ruikt het ruikt dat lekker. Alsof je in een lodderijwinkel komt. Ja, dit boel is opgefrist. Kom ja, dat... oh, op. Moet ik eerst naar mijn boot. Roefje. Oh, hij zegt een dag, geloof ik. Oh, hij is wel gauw hier je gewend. Ah, hij is een braaf beestje, zeg Roefje. Maar een beetje kenner. Oh. Ah, hij, hij ziet nu zoveel mensen. Net als zijn uh. baas wat zeg je? Waar is mijn melkkamertje? Oh hier. Bedankt. Nou dan ga ik maar weer eens naar mijn schapen. Kijk eens, ze staan nog altijd benauwd bij elkaar. Dag ikke. Dag. De vrouw sprak Snode, tot haar dienstbode. Van waar komt die huzaar? Oh, oh, oh je schreeuwt uit. Ik doe niks anders dan lachen. Ja. Maar ik heb je toch al die malotige liedjes gehoord. Ah, ja, in de baai is hartje waar anders. Hè? Wat zie je daar allemaal niet leren? is hier geen vliering of een kwartiering. Het is mij al te familia. Ah. Eén ding heb je er nog niet, Regina. En dat heb ik nou. Hier, hè? Hey, hier! Oh, wat je? Je handen zitten vol smeren. Ach, maar je hebt toch een dan, hè? Kom aan. ik moet er even van vergewissen dat alles nog zit waar het zit te Heb je me gemist? Eh? Oh jezus, en hoe? Hoe kan het allemaal even springen? Ik kom over kermis. Oh, ekke. Ekke? Ja, oh, zo, zo, is hij dat? Waar kom jij vandaan? Waar ik vandaan kom, dan kan ik wil beter jou vragen. Ja, ik ben hier de kostganger. Sinds wanneer? Sinds. Wat gaat het jou eigenlijk aan? Nou, ik ben hier de kostwinner. Ah, oh, daar val ik niet voor om. Je hebt me wel eens kunnen vertellen, Regine, dat die kleine jongen van jou zo groot was? Hij is volwassen. Volwassen, ja. Nog even en heeft me compleet ingehaald. Hoeveel weet jij, snuiter? Weet ik niet. Dat gaat jou geen scheet dan. <laughs> Wie ben je eigenlijk? Present, majoor. Ariën Terkes Hooghiemstra. Ariën Terkes. Oh. A-T-H. Ja. Nou ben je erachter. Wat? Hier ligt de buks en daarin de kolp staan de letters. Nou, die buks had ik al op tafel zien liggen. Je hoeft dat ding maar achter niet meer te smeren. Ik heb hem voor je onderhouden. Dat heb ik gemerkt. Maar dat is ook het enige waarvoor ik je dankje heb te zeggen. Je hoeft me niet te bedanken. Ik heb er me plezier van gehad. Je hebt zeker iets beters. Dat heb ik, ja. <laughs> Ga naar het boothuis. Als het eten klaar is, dan roep je me maar. Praat je altijd zo tegen je moeder? Dat doet hij, ja. Een vlak. Dan moeten we jou eens een beetje dresseren. Jij? Jij? Nee? <laughs> Wie je vinger naar me uitsteekt, die, die smijt ik in de opvaart. Kijk eens op, kijk eens op, alle weer omhoog. Ik mag de jongens wel naar buskracht inzien. Jij, ach jij, ach wat, De barst. Na u. Maar Kaatje sprak verlegen. Ik deed toch net als u. Hij stond daar in de regen en had geen paraplu. Geloof het maar niet. Het is een bak, een bak, een bak. Hé hey daar! Hou oh, die hond bij je! Zie je niet dat de schapen dol van hem worden? Roepje, hier! Koest, Hoefje. Koest, ja, zo is het beter. Middag, ik wil jou daar. Middag had je. Ik dacht op zijn minst dat je onder dienst was of zo. Ik heb je in ring tijden gezien. Nee, ik hoef niet te dienen. Dat is dan een voordeeltje. Je hebt zeker ergens anders gejaagd. Brengen de mollenvellen wat op? Redelijk. Jullie hebben er een kostganger bij, hoor ik. Kostganger? Hoe weet je dat nou weer? Bij de bakker en de kruidenier hoor je wel eens wat. Het is beroerd genoeg. Je schijnt niet erg blij met die gast. Het is mijn gast niet. Het is een, het is een oude kennis van mijn moeder. Een grote, knappe kerel heb ik gehoord. Judas, een opvreter. Ze zeggen dat hij in de bak heeft gezeten. Ja, dat, dat, dat heeft hij. En hij gaat er nog groots op ook. Een stuk loslopend ongeluk, dat is hij. <laughs> Zoals je dat zegt. Hij is al eens eerder bij je moeder onderdak geweest. Ja, dat weet ik. Toen was jij niet hier? Met een hele tijd door Twel Meer weg geweest. Bijna een jaar. Zat je niet in de wouden? Ja. Bij familie? Nou, bij familie. Je ja, praat niet graag over jezelf, hè? Het heeft geen nut. Geen vrienden? Zeker bij de Christelijke Jongelingenvereniging. Oh nee. Daar moeten ze bij ons thuis ook niets van hebben. Mijn ouders niet en mijn broer Martin ook niet. En een meisje? Heb je ook geen meisje? Nee. Vervelen je je dan nooit zo helemaal alleen? <laughs> Daar denk ik nooit over na. <laughs> ik praat al met roofje. Dat zal dan wel praten van één kant zijn. Nou kom, ik uh, moest maar weer eens gaan. Heb je zo'n haast? Ik had een slechte dag. Geen beest voor mijn geweerloop. Je heet Mollenjager, hè? Maar in werkelijkheid stroop je? Wie beweert dat? Dat zegt mijn broer. Hij zit je vaak met je geweer en je hondenbeest achter de brikken werken. Ik heb een vergunning. O, daar heb ik niet naar gevraagd. Hmm. Hmm. Nou, wat. Uh, ga ik maar. Uh. Als je een kwade dag hebt zoals ik vandaag, dan uh, kun je beter naar huis gaan. Een kwaaie dag? Was je dan niet eens blij dat je mij wist? Uh? Blij? Ik keur. Uh... Kom, wees niet zo inkennen. Nou ja. Heb je nog wel eens aan de watermolen gedacht? Aan het onweer. Toen we de ginders samen in die houten kast zaten. Ja, nou? dat, dat onweer. We bleven tenminste droog. Oh, je hebt er dus aan gedacht. Hm? Nou? Zeg eens eerlijk. Moet je het nou beslist weten? Ja. Ik heb er aan gedacht, ja. Je kunt ook in de watermolen zitten zonder de tombie. Ik bedoel het. Jij en, en ik? Nee, samen je. Dat bedoel ik. Je bent toch niet bang voor hem? Nee. Nou dan. De watermolen staat er nog hoor. Zul je er aan denken? Wou je dan dat ik aan dacht? Ja, ik dat wou ik. En ik meen het. Wat je... Als ik, als ik dus... Uh... kom, zeg het. Mij kan je toch wel zeggen? mag ja. je toch? Als ik dus tegen je zei, had je wil je nog eens in de watermolen kijken met mij, wat zou je dan antwoorden? Dan zou ik zeggen, ja ik, ja ik, dat wil ik, op slag. <tiedert> Was het dertiende deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Tjalleng Miyarda werd gespeeld door Hans Kersenbaag. Zijn vrouw Reinau door Trudy Boussan. Hun neef Ecke door Jos Lubsen. En Regina door Gerry Mantel. Adje Offinga was Corrie van der Linde, Eelke Brander, Hijb Orizant. Wigert Weidemaar, Tjonge de Boer. En Lutsen Klaver waren Willy Ruis.